4 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Nederland stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor voedselhulp aan landen in de Sahel. In de woestijnregio in West- en Centraal-Afrika... zijn miljoenen mensen getroffen door aanhoudende droogte. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie zeer ernstig... en dreigt een humanitaire ramp. De Verenigde Naties hadden opgeroepen om Sahel-landen te helpen. Onder meer België, Spanje en Duitsland geven ook geld... Daarmee kopen Unicef en het wereldvoedselprogramma eten voor meer dan 10 miljoen mensen in onder meer Niger, Mali en Tjaad. De PVV hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat zegt VVD-senator Schaap in zijn nog te verschijnen boek Het Rancuneuze Gif, de opmars van het onbehagen. Schaap schrijft dat de PVV vijandbeelden creëert die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd. Externe vijanden te over, schrijft Schaap. De Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen... maar voor alles de islam en de representanten daarvan. Premier Rutte laat weten dat hij zich niet herkent... in het door Schaap geschetste beeld van de PVV. En Schaap zelf zegt dat hij de politieke samenwerking... tussen de VVD en de PVV niet ter discussie wil stellen met zijn boek. In Arnhem is vanochtend een dode vrouw gevonden. De vrouw van 30 is door een misdrijf om het leven gekomen. Ze zou zijn neergestoken. De politie heeft een man van 36 aangehouden. Volgens buurtbewoners is hij de man van het slachtoffer. In velzen noord woedt een zeer grote brand bij een afvalrecyclingsbedrijf. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Bij het bedrijf ligt veel oud papier opgeslagen. De brandweer in velzen noord verwacht lang bezig te zijn met blussen. De politie adviseert mensen onder de rookpluim om ramen en deuren dicht te houden. Het weer bewolkt, maar overwegend droog. Maximum temperatuur 13 graden. Morgen begint grijs, maar later op de dag verschijnt ook de zon. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er staat tussen Leij en 2 kilometer.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 Ervaar de wonderwereld van de Oceaan. Dit programma is Nederlands ongetiteld. tv 5 mondencom De exclusieve Lexus CT200H Business Edition met navigatie en 2000 euro voordeel. Nu 32.990 euro en 14% bijtelling. Kijk op lexus.nl. Wij, de leden van de ANWB, rijden niet alleen in auto's, maar ook op fietsen. Bakfietsen of bronfietsen. Ook daar kunnen we pech mee hebben. En dat is pech hebben. Gelukkig is er nu Wegenwacht speciaal voor fietsen en bromfietsen. Dan ben je in geval van pech snel weer op weg. Sluit daarom, net, net als, als wij, Wegenwacht fiets- of bromfietsservice af. Voor leden al vanaf 32 euro per jaar. Meer weten? Kijk op anwb.nl slash Wegenwacht, bel of kom langs. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazin van de Avel. Hans Smit. De laatste half uur vanuit een zonovergoot. Hey, we zitten echt hier onder het schuine raam. Ja, het is een beetje inderdaad... In de het is, even zijn, uh, oksels. Klots. <laughs> Het is warm hier, een soort broeikaseffect. Of zou dat te zenuwen zijn? Ja, dat zou, nou, kan me niet voorstellen. dat jij nog een nee, zenuwen niet, nee. voor een radioprogramma. Uh, is toch wel door de wol geverfd. Het soort van, ja, ja. Ja, ja. We gaan het straks hebben over jouw project Kortonvil. Of Kortenvil noem je het zelf? Je mag het noemen zoals je het wil. Maar wij, wij noemen het Kortonvil. Eigenlijk gewoon zo, zo simpel mogelijk zodat mensen het ook goed spelen. Ja, een soort, soort podium, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, een soort platform. Een, een platform voor... Uh, voor uh, voornamelijk voor muziek, maar dat is niet het enige. Maar voornamelijk voor jonge muziek. Ja. Ja, ja. Straks ook uh, Tom Jansen, die uh, in de bus onderweg is uh, om vanavond de musical Ramses te spelen. Hij speelt de oude Ramses, niet de jonge, maar dat snapt u wel. En, uh, maar eerst uh, nu, uh, of nee, ja, ook nog 80 seconden van Neverone, een band die Erik heeft meegenomen. Ja. Uh, maar ik ga eerst uh, met Jeroen praten, Jeroen want jij hebt een je hebt een film gemaakt over, over de poptempel van Nederland. Of, ja, ja, over Paradiso. Ja, ja onze ja. nationale trots als het gaat om de, de, de podia der podia. Ja, ja oké. Okay. Gaan we het zo. Het begint al zo. Ja, dat je nu denkt, uh, wat gebeurt er met mijn uh, radiotoestel? Is die ineens naar 3FM geswitcht? Maar het gaat, dit, dit is namelijk de intro van de, de, de film. Daar ja, begint hij in feite mee. Ja, stijgt hij op, ja. Maxi van Faithless, <laughs> die, uh, die uh, ja, eigenlijk in, in de voormalige kerk... want dat was het, uh, de, de, de kerkdienst uh, opent van, ja, van de popmuziek. Ja, en hij geeft hem ook weer terug. Hè? De, de, de, een, de oorspronkelijke zin is natuurlijk van, this is my church... ja maar hij beseft zich natuurlijk, en dat was echt een supergoed moment... hij besefte zich, ik sta hier in de kerk van Amsterdam. Hè, mm -hmm. De popkerk van Amsterdam. Ja. Dus ja. ja, toen ik dat ook zag en het concert, dat, dat bonkte, dat stamte, dat zweten... echt, op een gegeven moment dacht je dat er een rookmachine tussen het publiek mm -hmm. uh, gezet was... maar dat was, dat was de damp van de het damp. zweten. Ja, ja, ja. Ja. Dit, dit uh, heb je dus gedraaid met het oog op de documentaire. Waar, waar, waar ben je begonnen? Hoe is dat project begonnen? Um, ik werd benaderd door iemand die daar een soort vaste bezoeker is. Van, um, is het nou niet raar dat er nog nooit een film over Paradiso is, uh, uh, is geweest? Ik zei, ja, maar ja, kijk, het is een gebouw... en een film is iets dramatisch met een vertelling... en, en, en hoe, hoe moeten we dat voor elkaar bakken dan? Ja. En, en, maar tegelijkertijd had ik een idee, wat ik al langer had... van, ik noemde dat in mijn hoofd to stage or not to stage... He, over, uh, ja, in plaats van het zijn... gaat het nu uh, uh, in, deze, in, in dit tijdsgevricht over het je laten zien. Hè? Het optreden, uh, het, het expose. De 15 minuten Minutes en dan, of Fame ja, van Eddie Warhol. Ja, of je, nog, uh, of je talent hebt nog of niet, te... dat is nog niet eens de, de kwestie nu meer. Dus, uh, maar goed, dat, dat, dat kriebelde zo'n beetje. En ik dacht, nou, dat, dat die poptempel van ons, hè, het paradigso, dat dat, daar zit ook wel zoveel... Referenties in die ik uh, eigenlijk wel dramatisch en filmisch en uh, uh, uh -huh. kan gebruiken. Zoals? Wat, wat, wat, wat nou, voor drama zit erin? Kijk, um, bijvoorbeeld um, over dat podium en to stage. Het, het is echt, ja, Erik kan het misschien bevestigen, maar het is echt een podium waar mensen op je, uh, uh, van spreken op je op je tenen kunnen. Liggen met hun kin en ja. in je nek ja. kunnen hijgen vanaf geen, de balkons. Er zijn geen, geen nee. hekken of wat precies, dan ook. Precies, precies. In, ja. in, in, in vergelijking met veel van de andere uh, betonnen ruimtes. Ja, het is, is inderdaad een afstand. hele confronterende zaal. Als, ja. je, als, je, als je ervoor ja. staat, het is inderdaad alsof, alsof ze echt bij je op bezoek komen. Ja. Ik heb er een paar keer gestaan ja, en, uh, en dat is. Heel bijzonder, want dan krijg je hele klamme billen van... als je dan daar op moet en dan via dat trapje omhoog. Maar het is echt, als je daar staat... Je weet, het, je weet ook dat Amsterdam is niet de makkelijkste plek om mm. te spelen. Dat is één. En B is het dan Paradiso. En drie, ze staan je echt in je gulp te kijken. Dus, dat ja, een... dus dat was, een, dat was een ding dat ik dacht... ja, weet je, dat... Ik wilde dus niet vanuit het publiek vertellen... omdat ik dacht, nou, weet je, iedereen heeft zo zijn eigen privé-moment. Het is al heel gevaarlijk om een film te maken over iets waar, ja, waar iedereen... Vraag bezoekers eigen... van Paradiso maar naar hun favoriete concerten. En je ja, krijgt een Ja, precies. Je een krijgt hele een hele beetje ja, 40 jaar ja, geschiedenis. Ja, en ja. een geschiedenisles wilde ik ook dus je niet bent vanuit... maken. Maar vanuit de artiest vertellen ja. van wat dat nou is, weet je. wat? En, en de dynamiek daaromheen. Maar tegelijkertijd ook alles wat bij een viering hoort... Uh, uh, religieus klinkt wat, mm -hmm. wat fout, maar eigenlijk is het wel een soort religieuze... Uh, Want je begint uh, ook heel gewijd he, met shots langs ja, het maar, gebouw... En kijk, het, er is aanbidding er uh, en boven het podium staat dan ja. Solideo Glory... aan God alle eer. En dan staan dan uh, avond na avond soms twee, drie uh, verschillende bands onder... Uh, uh, ja, hun glorie uh, uh, tot zich te nemen. Ja. Dus ik vond ah, die combinaties op een gegeven moment. ging het, ging het allemaal wel werken. Dat maar, ik dacht: hier kan ik een film maken. Weet je kan net zeggen: het is ook de, iedereen, En Joon weet dat ook. Iedereen heeft daar wel zo'n avond meegemaakt. Ik ja. ben, niet, ben geen religieus mens. maar ik ben ook wel eens opgestegen. dat ik daar stond en dacht. Is het al over? En dat ja. je, dat ja. je echt gewoon niet, ja. en dan niet op ja. het podium, maar voor het podium. Ja. En dat is eigenlijk nog veel wat, wat, bijzonder. Dan, want... wat, wat is het voor jou dat moment? Oh, Ik heb er wel een aantal gezien. Ik vond dat nachtconcert van Amy Winehouse, vond ik hmm. geweldig. Die begon om half één en was geloof ik drie keer later alweer klaar. Maar voor mijn eigen gevoel heeft dat vijf uur geduurd. Um, Heel lang geleden de Dead Kennedys, maar dat was omdat ik toen 14 was en, uh, en alles stuk moest. En <laughs> laatstleden nog de Queen's of the Stone Age, die furieus te keer ja, ja, ging ja. in revanche op een avond daarvoor. Dan ben ik twee uur lang echt van de wereld. Dus ja. echt helemaal te gek. Ja. Gino van Heddy heb ik daar een keer gezien. Spinfish ook fantastisch. Jij zelf, Jeroen? Die... Ja, de, mijn eerste, geloof ik. En ja, de ontmaagding was ook tegelijkertijd de confrontatie met de o meest ontmaagding dissonante gezicht. in de kerk klinkt goed. Ja, ja, ja, ja, ja pas op. Um, uh, Sonic Youth, oh, ja. de Daydream Nation tour. En um, nou, dat was echt, ja... Heftig, heftig. En vals, maar goed, mooi vals. En... Ik had nog nooit iets gehoord. Ja. Geweldig. Ja. Goed, uh, je neemt de artiesten als uitgangspunt. Dat betekent dat je heel veel... Er hebben waanzinnig veel mensen daar gespeeld. Uh, hoe, hoe pak je dat dan aan? Want je kunt lang niet iedereen natuurlijk Nou, daarvoor... ik was ook afhankelijk van strikken. die periode. Ik, ik, ik heb zelf geen artiesten besteld natuurlijk. Dus, um, je bent afhankelijk van die agenda die, van Paradiso. Periode. In die periode dat je filmt. En daar heb ik wel uh, sterk proberen te letten op wat is de relatie die een artiest met een podium heeft. Mm -hmm. en er zit bijvoorbeeld, om uh, uh, um nog maar eens ontmaarding te gebruiken... Uh, uh, uh, een beentje, Tim Knol, die toen voor het eerst... Uh, die heb je de hele dag gevolgd. Ja, Zo, en vanaf dat... horen op weg naar... Ja, dit en daar te tegenover uh, de, de Sonics. Wat eigenlijk een soort grondleggers van de garage- of punkachtige muziek is. Ja. En uh, dat is een mooi contrast. Hè? De jongste en de oudste die voor het eerst uh, die grote zaal gaan... Uh, bespelen. Uh, ik heb, uh, Paul Weller uh, zit erin, Ja, die altijd, die nog altijd een grote angsthaas is. Hmm. En eigenlijk niet weet hoe snel die op dat podium moet komen om daar maar vanaf te zijn. Ja en ook uh, een sabbatical niet langer volhoudt dan drie weken... en dan toch weer dat podium op moet. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt een prachtige structuur uh, mm -hmm. gekozen door, uh, in feite door de dag heen. Ja, het is een dag uit het de leven. De verlaten van, zaal uh, ja. die zich in feite langzaam vult... Uh, met, met, met apparatuur die binnenkomt, artiesten die binnenkomen, soundchecks... naar het moment toe dat men inderdaad die, die trap op moet naar het podium... waar inderdaad uh, de, de, de, de samengeknepen billen van, van Erik maar één voorbeeld is... Want, Sommige mensen die gaan, gaan bijna spontaan over hun nek bij, ja, bij die spanning. Hè? Ja, ja. En, en, en anderen zijn ook wel weer heel professioneel... en zien het gewoon als werk. Hè? Dat, ja. uh, zo Martha Wainwright, dat zit in haar bloed. Hè, Rufus Wainwright... haar broer, uh, Loudon Wainwright... de, ja. de, de derde, die uh, haar vader is. Dat zijn allemaal beroepsmuzikanten. Dus zij, zij, zij is juist de tegenpool... Uh, hè, om, om, om tegen te kleuren... dat Kijk, de, niet, niet iedereen... O, is ja. Ja. Ja, maar toch ja. is het een rare geboorte, hoor. Dat trappetje. Want je, ja. Het is een soort heel nauw... geboortekanaal. En ineens kom je in die voet... terecht. Dat maakt het dus zo gek. Want Heel veel van die zalen hebben een bredere opgang. En dan kun je achter nog lopen. Dan kun je ja. het al een beetje horen. Ja. En hier kom je echt door een soort... Ja. Gat, kom je een ja. het podium? Ja, en wat het ook is, dat ik heb er heel vaak natuurlijk beneden gefilmd, want mijn, een van mijn voorwaarden, die ook uh, de, de moeilijkheid was, productioneel, mm -hmm. is om de laatste 30 minuten mee te maken. Met dat willen natuurlijk veel artiesten, willen dat helemaal niet Nee, die uh, opzouten, maar wat je daar hebt uh, uh, is. De, kijk, de, de, de vloer is boven je. Ja. En het kraakt en het piept en het stampt als die zaal vol is. En er is een, en er is een voorprogramma en je zit daar en alles. Ja, de buizen, uh, verwarmingsbuizen, alles piept en ja, kraakt. Ja. Ah, dat dus hebben ze na de verbouwing gelukkig intact gelaten. Het <laughs> ja. piept en het kraakt nog steeds. Je, je hebt een hele mooie uh, structuur gekozen... door, door uh, de, de verschillende beelden uh, synchroon naast elkaar ja, te de laten split -screen. lopen. Split -screen. Ja, splitscreen. Ja. ja, maar splitscreen denk ik altijd aan twee helften. Ja, nee, maar dit soms is zijn er wel vijf, een soort mozaïek ja. van, van mensen die zich voorbereiden voor dat optreden. Uh, was dat meteen duidelijk voor je? Dat ik wil zoveel mogelijk mensen op hetzelfde moment nou, vatten? komt omdat... Als je nu naar Paradiso gaat, ik weet niet wat er vanavond staat... maar elke keer is er, is er iets anders. Er, er zijn tijden... Heet ik zoek zijn... het even op. Ja, precies. Er zijn, er zijn uh, de tijden die, die kleven in dat, in dat gebouw. Hè, de hippies, de punks, alles hangt daar nog in het hout te trillen. Ja. Maar je hebt ook elke avond, avond na avond... en dan ook nog per optreden, per avond, hè, er zijn er drie, vier... Uh, verschil, totaal verschillende uh, uh, belevingen en... en uh, ik wilde die veelkleurigheid, veelvormigheid... Wil ik, in, wil ik in de film. En daarbij, die ene dag... Het is wel fijn om... Uh, te vertellen, te construeren... dat al die artiesten één dag met elkaar... Uh, bijna meemaken. Ja. Dus de ene... He, terwijl Public Enemy op het uh, trapje staat te wachten... Uh, zie je uh, Tim uh, ja. uh, met zijn zenuwen in de weer op het podium. Dus ja. Ja. dat is wel mooi van die splitscreen. Je, je hebt natuurlijk ook uh, of, chronologisch niet... maar uh, wel heel veel uit de historie ook gehaald... van ja. de tijd dat uh, van vroeger uh, dat uh, de vloeistofdia's op de achtergrond... Ja. belangrijker waren dan wat ervoor stond ja. ongeveer. Dat is ook uh, een beetje vanuit het besef... ik wilde niet echt een historische film maken... maar nee. om, om, om zeker naar het buitenland en festivals... Om, ja, je, er zijn best mensen die ook weer niet weten wat Paradiso is natuurlijk. Uh -huh. Ja. Ja. Overigens, vanavond Alaska's, uh, indie pop uit Volendam... en Five Days Off natuurlijk, want dat festival is volgaande. Morgen Chris Ria. Oh, kijk, die is. Wil maar. Ja, <laughs> ja. Die is Home for Christmas, dat is ook heel ja. lief. Ja. ja, die wel, ja. Ja. Goed, hey, en uh, um, uh, uh, wat, ik, wat ik wilde zeggen nog er zijn. Artiesten die niet wilden, want Brian Wilson bijvoorbeeld... heb je hem voorbij zien lopen, ja. maar je mocht hem niet filmen. Nee, nee. verschrikkelijk. Dat is ja. jammer. Nee, maar heel veel, hoor. Echt... Uh... Maar het, het is ook wat ik zeg, weet je... Als je uh, uh, wij denken Paradiso, of de, wij denken het is ons, ons, ons poptempel... maar als je een Amerikaanse band uh, moet uh, managen... Uh, of alles een beetje af moet schermen mm -hmm. van, van die artiest... Ja. ja. dan heb je niet zo'n grote boodschap aan een film over een gebouw in Nederland. Want nee. laten we wel wezen, voor de muziekindustrie is Nederland... nou niet zo interessant, bijvoorbeeld als Engeland. Of... Dus dat waren ook wel bijkomende problemen. Maar om... gaat deze film ook naar het buitenland? We hebben... Lukt film ja, om, om die ook in het buitenland te uh... ja, ja, ja. bescheiden? Ik, ja, ik bescheiden. Ik denk, uh, ja. omdat er een aantal artiesten... Uh, en hij is vrij, Nou, wat denk ik, voor... Driekwart is die Engels gesproken. Dus, ja, uh, ja, ja, ja, ja, dat gaat ja, wel leuk. Ja, mooi ook grafisch, mooi vormgegeven. Prachtige film. Hij is uh, vanaf uh, nu te zien in Amsterdam, Den Haag... Rotterdam en Utrecht. Dus overigens, een van de sprekers in die uh, film... was ook uh, iemand van, uh, van de Stranglers Hugh Cornwell... die zegt van... Vroeger was alles veel beter. Uh, je kan Maak het niet ja. Maak er maar iets anders van. Uh. Een, een, een dakloze opvang. Ja. Ja. Is, is, vind, Erik, wat vind jij daarvan? Is, is Paradiso nu minder dan het vroeger was? Ik vind het zo'n zo beetje een oude man ja, ik, ik, ik, nee, ik ben daarin zelf heel, altijd heel erg een oude man. Maar ik in dit geval denk ik nee, Paradiso is gewoon Paradiso. En ja. dat moet vooral ook zo lekker zo blijven. Ja. Ja. En wat ik heel mooi Ik had toevallig van de week op radio 1-Jan-Willem-Slichting, een van de programmeurs of de programmeur van ja. uh, Paradiso. Aan de haak over Jeroens film. Kan je nagaan. Het is een gedoe. Maar <laughs> die vertelde ook dat ze daar heel erg voor maken. Ze houden heel erg dat gedachtegoed van Paradiso. Dus voorprogramma's en hoofdprogramma's dan allebei uh, even, uh, groot. Uh, even groot op de poster. Uh, mm. Grote bands, kleine bands. Ja. Dat, en dat ja. vind ik een groot goed. Dat moeten ja. we vooral zo houden. Ja. Ja. Nou, laten we even een brugje maken naar Kortonville. Uh, ja. uh, is, is Paradiso ook een plek waar mensen van dat Kortonville.nl terecht zouden kunnen komen? Juist. Juist. Wat, nee, wat, wat, houdt, wat houdt het in? Nou, kort, veel.com, want dat is uh, uiteindelijk waar je het uh, zult kunnen gaan vinden... in eerste instantie, uh, is een, uh, so, wordt een online platform waarin ik ga doen... wat ik eigenlijk op de radio moet, ben moet gaan laten. Want ik, heb me, ik maakte altijd vijf avonden in de week radio... en dan kon ik heel veel ja. uh, nieuwe bandjes, jonge dingen laten horen... en laten, laten, laten, laten voelen. Maar, en maar het, het waar het niet gaan kan. Daar, die vier avonden zijn mij ontvallen... Uh, omdat ik zelf gewoon die vier avonden niet meer vol Toen nee. dacht ik, ja, dan moet ik anders gaan doen. Dus vandaar dat ik online begin, maar er zit inmiddels al wel weer aan, allerlei rek in aan alle kanten. Dus dat is fijn. Ja, dus dat is online, maar wat is het nog meer? Wat, wat, wat, wat bied je daar? Dat is on, uh, online bied ik, uh, nou ja, zoals uh, veel anderen ook doen... maar dan volgens, onder mijn naam en eindredactie... De, uh, de bandjes die ik te gek vind. Um, daar, ga ik, daar, heb ik in, daar hou ik interviews mee, daar maak ik filmpjes mee. Daar laat ik nieuw materiaal van horen. Ik maak iedere week een uur radio... waarin ik de nieuwste platen die ik interessant vind laat horen. Mm -hmm. Er komt een kortoncollectie op te staan... waarin alle albums die ik... Van uh, uh, ter te, te zaken doende vindt in gaan komen de komende jaren. Dus eigen, alleen dus dit eigen, jaar al. Eigen speeltuin. Eigen speeltuin ja, ja, ja, maar ja, dat ja. is het ook precies. En de grap is dat ik zelf. Uh, uh, ik ben nu 43 en ik zie heel vaak. Ik zit op het internet te zoeken naar muziek en er is zo godvergeten veel te vinden. Dat ik af en toe ook denk, help me nou eens een beetje. Dus toen dacht ik, nou, misschien dat ik eens een beetje kan helpen. Maar dus... betekent dat dan dat jij op zaterdagavond in uh, het programma Dead's Live dat je daar ook uh, allemaal dingen uit uh, je eigen stal gaat? Uh... Nee, want dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat, het, het is uh, kortomveel.com en Dead's Live oh. is, is NPO. Dus laten we dat vooral strikt gescheiden houden. Nee, ja, ja. nee dat, dat, dat, dat, dat, dat gaan we niet doen. Maar het, weet je, soms zal op het moment dat ik het zingen leer op kortomveel.com en er ja. gaat met een beetje iets gebeuren, zoals hopelijk met die gast die naast me zit. Ik wou het zeggen. Uh, dan Marijn? Ja, dan, dan, dan, dan zou het maar zo kunnen zijn... dat ze op een gegeven moment wel op de radio komen. En dan moet ik ze natuurlijk in dat Live hebben. Ja. Want Marijn van Haar is iemand hey van, hey. wie, van wie jij denkt... nou, dat, dat, die moeten we in de gaten houden. Dan is ja. Neverone, zijn bandje, moeten we in de gaten houden. Zeker. Neverone is, is een band die uh, al heel snel... en heel vroeg founding villager werd. Want je kunt op kun je uh, heel vroeg instappen... en meehelpen met, aan het bouwen van die site. Als je dat wordt, mm -hmm. dan heb je uh, privileges. En als band kun je je een demo uh, opsturen. Want dat is een heel belangrijk onderdeel van Kortomveel.com. Is, is crowdfunding daar ook een onderdeel van? Dat is tot aan de lancering van de. Site doen we dit een beetje als crowdfunding, zodat wij het bouwen van de startfase kunnen, kunnen bekostigen. En ja, maar, tegelijkertijd. Maar wie betaalt het dan? Wat zeg je? Wie betaalt dat dan? Wie betaalt wat dan? Nou ja, wie betaalt het, uh, het, bijvoorbeeld het maken van een, van een cd op den duur? Het maken van een cd op den duur. Kijk, daar, daar, zijn, daar, daar, komt, daar komt dan het vervolgtraject in. Als wij een beetje oppakken en we gaan die demo-competitie houden... dan zorgen wij er uiteindelijk voor dat ze een plaat kunnen maken. Okay. Dat, is, dat is wat wij ze gaan, gaan bieden straks. En... Maar daar zijn we nog lang niet. 19 april gaan we pas online. Ja. Maar, die, maar die bandcompetitie die gaat alvast beginnen vanaf 20 maart. Ja. En, en wij is dan Pluralis magistratus van Erik bij? Nee, uh... ik, ik kan dat niet alleen. Ik heb uh, HTML gehad op de... Op de lagere school, geloof ik. Maar daar was ik niet zo heel goed in. Nee, ik ik, ik maakte dit met een aantal enthousiaste vrienden. Mm -hmm. uh, die uh, toevallig heel mooie websites kunnen bouwen. en, uh, uh, en mee kunnen denken. En maar de dit kan zich ontzettend kunnen uitbreiden, natuurlijk. Dat je is kan ook je eigen festival gaan beginnen. Om... Nou ja, daar zijn dus ook al gesprekken over gaande. Dus het is, de grap is dat het. Dat het uh, um, Uiteindelijk, het, begrijpt, het heet Kortom veel, maar het is wel de bedoeling dat het, het, het Kortom gevoel gaat overstijgen. Oké, okay, goed. Maar, uh, Marijn, we moeten naar de Neverones. Ja. Jouw bent. Is het heel mo moeilijk om Erik te bereiken, uh, te benaderen? Hij ja, staat dus echt op alleen nee helemaal, niet. <laughs> nee, nee, nee, ja. nee, helemaal niet. Nee, helemaal ja, niet. We hebben hem uh, bereikt eigenlijk. En we, en we hebben hem anders een keer eerder gezien uh, bij 3FM. Dat ja. mm -hmm. speelden we s'avonds in de nacht. Ja. En, uh, en toen kwam hij voorbij lopen. En zeiden zei hij al van, ah, klinkt cool. En laat ze wat horen wat jullie aan het doen zijn. Ja. En uh, zodoende. En, en wat heb nu al bereikt door Cortonville? Door, nou, we gaan hier direct 80 seconden ja. spelen. Is, maar is dit jouw eerste optreden dan via Erik? Of, uh... ja. Ja. ja, dit is het eerste, eerste wat we gaan doen. Want ja, ja. Ja. de bedoeling is, er ja. zijn heel veel beentjes die al demo's hebben ingestuurd. En ik, ik dacht, omdat jullie vroegen van kom langs en neem dan een beentje mee voor die ja. 80 seconden. Ja. Uh, onze bandcompetitie is nog niet officieel begonnen, die demo doc competitie. Um, maar ik zat zo te grasduin tussen de demo's... en ik luisterde naar die nieuwe songs van die gasten. En toen dacht ik, ja, dit is wel het niveau waar ik naar op zoek ben. Ja. Dus vandaar dat, uh, dat, uh, dat ik uh, Marijn hem uh, gevraagd heb van kom langs... en uh, zouden jullie die tachtig schondelen. En, en wat, is jou, wat is jouw streven? Wat, wat, wat, wat wil je, wil, je wil groot worden, uiteraard. Maar, ja, maar ja, hoe, wat? Nou, heel veel, ja, uiteindelijk gaat het gewoon om muziek maken. En inderdaad, net zoals in Paradiso en op dat soort plekken spelen... en het liefst nog buiten Nederland overal met muziek de wereld zien... en ja. gewoon voor veel mensen spelen... En, ja, geld of zo, weet je, dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat echt gewoon om die passie die je hebt en spelen. En ja. Net zoals dat Erik een en passie heeft om dat... De ruimte te geven. Ja. Dat is, dat is ja. echt, maar dat is echt ook waar het om bedoeld is. Hè. Kortom, is wat ik zeg, het komt niet vanuit een omroep of wat dan ook. Het komt echt vanuit mezelf. Dus het zal inderdaad ergens van betaald moeten worden. Nou, dat doen we door een gedeeltje crowdfunding. En we kijken naar wat sponsoring, maar dan... Maar sponsoring, maar dan niet heel erg in your face, want waar het mij echt om gaat... is dat, er, dat de mooie dingen die, die te weinig aandacht krijgen, dat die aandacht krijgen. En je hebt je eigen t-shirtjes als je... Een... Kijk, er... als je founding villager wordt, zoals deze jongens al gedaan hebben... krijg je gewoon een t-shirt. Maar hij heeft... Er dus, wat staat er op het op t-shirt? Het le le lees eens voor, Erik. Oh, mag ik het zelf voorlezen? Ja, ik doe maar. Founding villager of the great society of Cortonville. Shelter <laughs> for the talented. Shelter for the talented, ja, wat dacht je daarvan? Er staat established 1969. <laughs> dat is mijn geboortejaar. Oh. <laughs> ja, mooi, hè? Ja. Nee, het, het is... <laughs> ja. Het is ook goed. goed uh, je maakt dus heel veel de brug naar de 80 seconden, onze rubriek... waarin wij werkelijk zijn talent de ruimte geven om 1 minuut en 20 seconden te vullen. Ik ga je aankondigen. Ik zou zeggen, ja. Marijn, ga naar de rest van de band. Uh, dan, dan ga ik even een soort uh, wervende tekst uh, vervolgen. Ja. Uh, neem uh, Led Zeppelin tijdens een ritje in Aerosmith's rock'n'roll coaster. terwijl de Black Crow's en Pink Floyd Soundgarden proberen over te halen om van hun zelfgemaakte psychedelische brouwsteltjes te proeven. Kortom. Dit zijn ze. De 80 seconden van Never Own. was nog net hoor, maar de, de wekker van het einde van de 80 seconden... Neverone bestaat uit Marijn van Haren, die hoorde u zingen... Roman Huijbrechts gitaar en zang, Kees Lewis zong op gitaar... Robin Assen drums en zang en Bram Versteeg bas. Maar precies, uh, Jeroen Berfkens, denk jij dat ze, dat ze Paradies gaan halen? Ja, tuurlijk, plaats, dit klinkt ja. zo vet. Ja. Mag ik er ook nog iets heel korts over zeggen? Want dit heel is natuurlijk hard, heerlijk. dit is ja. luid, dit zijn ja. gitaren. Uh, maar we gaan het ook hebben over singer-songwriters... en we gaan het over, over de breedte van de muziek hebben. Het is niet alleen dit, maar ja, dit is wel waar ik vandaan kom. Dus vandaar dat ik Neverone <lacht> ja, aan ja. de lange haren erbij gesleept heb. Nou, dan. Maar dit, dankjewel, je wel, jongens. Ja, ja, ja, dit was uh, by far de luidste uh, 80 seconden die we had, ooit gehad hebben. En dat direct. weet ik zeker, ja. <lacht> Goed, um, laat ik nog even melden dat uh, als u zelf, uh, uh, niet via een eigen site of wat dan ook, maar gewoon uh, iemand thuis heeft van wie u denkt, nou die kan hier ook wel optreden, want die heeft echt wat in huis. Mail eventjes naar alpje dat is ook het adres waar u al vragen, opmerkingen en dergelijke over dit programma kwijt kan. Uh, ook over de muziek natuurlijk. En, en u kunt ook uh, uh, twitteren naar uh, hashtag uh, Opium Afro of uh, mijzelf, Hans Opium, kan ook. Goed, dan uh, starten wij de motoren, gaan wij naar de bus. Dankjewel Erik. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met Tom Jansen. Want uh, Tom Jansen die, uh, staat in de musical Ramses. Daarin speelt hij de oude Ramses en nam de rol over van de Hans Hoes... Toen die door een blessure niet meer kon spelen... in de cast van de musical over het uh, roemruchte leven van de Amsterdamse zanger... die toch minimaal een metrostation verdient... is onderweg naar Winterswijk. Tom Jansen, goedemiddag. Daar. Waar, waar rijden jullie uh, nu op dit ogenblik? Oh, waar, waarin wij rijden hoe de, wat voor een bus dat is. Nee, dat hoeft niet hoor. Maar uh, oh. waar ongeveer? Geen idee, ik let nooit op. Nee, nee want ik, dat, is, dat laat je aan de chauffeur over, lijkt me ook. Ja, ja, ik heb ja, geen je wel? idee wat er omheen gebeurt. Nee. <laughs> wel een idee van wat er in de bus gebeurt. Wat gebeurt er in de bus? We zitten allemaal op hun iPhone te, te, te pielen. <laughs> <laughs> Gezellig zeg? <laughs> ja. ja, precies, en ik zit te lezen. Ja. ja. En, en... Ik ben wat ouder, hè? dus uh, geen hype van. Nee, nee, nee. En waar lees je in? Wat voor, voor boek ben je aan het lezen momenteel? Ik lees de NRC. Oh, de krant. Ja, ja. En is er hier nog iets opgevallen? Cultuurnieuws? Ja, ik heb net uh, Over oorlog en vrede van Pieter Steins gelezen. Dat nee. vond ik leuk. Ja. <laughs> ja, met ja. De, ik vind het leuk, artikeltjes. Ja, het, even over de, de rol, want het is, is nogal een verhaal geweest. Eerst uh, ja, ja. jezelf een hartoperatie, nu uh, Hans Hoes weer een blessure. Uh, het, het lijkt alsof er ja. op deze rol een soort vloekrust. Nou, ik zou hem gewoon spelen. En uh, uh, ik had hem uh, uh, meegewerkt in de voorbereiding. En we ja. uh, had uh, met uh, William de eerste lezing al gehad. Mm -hmm. En uh, uh, ik, ik zit rustig uh, een beetje eraan te werken in mijn huis in Frankrijk zeg ik een, uh, een hartinfarct. Ja. Hoe je het te worden? <laughs> Toen ineens moest ik geopereerd worden en ik dacht nog, van, ach, euh, euh, euh, Als ik het uitrekende was ik, uh, uh, kon ik net weer op de been zijn. Ja. Uh, als de repressies begonnen, hart, nee. zo'n hartinfarct is toch een beetje. Is heftig. Dus moest je ik niet doen. Je kon hier het zelf vergeten. Als het zo goed om het over te nemen. En nu dan weer. En nu andersom. Ja, nu andersom. Goed, heel veel plezier vanavond in Winterswijk, zoals ik zei. Zijn er nog speciale rituelen in de bus? Behalve dat men op de iPhone koeken loert? Nou ja, het gewone eten en drinken. Bij de lokale Chinees. Hè? Bij de lokale Chinees. Er staat zo op de heenweg altijd zoets. Oh, lekker. En. En op de terugweg hebben we nu... Er wordt niet veel gedronken. Ik heb een paar flesjes wijn bij me. Gezellig. En William was jarig, dus die heeft kaas voor de terugweg. Heerlijk. Nou, geniet ervan. Dank je wel. Ja. En de kast uiteraard ook veel tortooi vanavond okay, in de Winterswijk. Dankjewij. Dag Tom Jansen. Ja. De, de Musical Ramses die speelt nog enkele weken tot 26 april. Op www.musicalramses.nl kunt u de speellijst vinden en nog kaarten bestellen. Uh, straks na het journaal van half vijf, uh, langs de lijn, of beter gezegd, het sportvorm. Robert Meeder, wat ga je doen? En met wie? Uh, met uh, Ton Boots, dat mm -hmm. de vaste gast, John Volkens, ja, die ton, de ton is niet weg te slaan Nee, die zit de hele week. Mij. <laughs> John Volkes, journalist van de Volksstand Thijs Slegers, uh, Dat is de PSV-wordje van uh, VI. Verder gaan we naar het schaatsen in Berlijn, de Wereldbekerfinale. We hebben nieuws rond Marianne Vos, die het goed uit in de ronde van Drenthe. En ja. in Sportforum, inderdaad, de Champions League, de Europa League... het gedrag van uh, trainers langs de, langs de lijn... de rechtszaak, Jeffrey Wammers, de Turner... en nog veel en veel meer tot zes uh, uur. Ja, Goed. genoeg om naar, naar te luisteren. Oké, okay, dankjewel. Volgende week zijn wij er weer hier op Radio 1... met Spinvis onder andere voor de live muziek... en Dick Maas over zijn film Quiz... Uh, straks om vijf uur, uh, niet te vergeten, Kunstuur op Nederland 2. Met, uh, en dan vanavond natuurlijk opium op uh, televisie om half elf op Nederland 2. Dan wordt bekendgemaakt wie dit jaar de opiumverhalenwedstrijd wint. En uh, Tom Lanois is ook de gast. Um, volg ons op Twitter, et cetera. Uh, weet u wat, maak er gewoon een fijn weekend van. Tot volgende week. Opium. Avro. Het weer. In het westen en noorden van het land zijn zonnige perioden. En land inwaarts is veel bewolking. En vanavond klaart het vanuit het westen steeds meer op. In de gebieden waar het helder blijft ontstaat gemakkelijk mist. De temperatuur zakt naar een graad of 6 aan zee tot een graad of 3 in het binnenland. En morgen begint de dag mistig, maar dat lost op en dan ontstaan er stapelwolken. In het binnenland worden, er zo, worden dat er zoveel dat het middags grotendeels bewolkt zal zijn. Dicht bij zee is de kans op zon het grootst. De temperatuur loopt uiteen eh, van een graad of 8 vlak aan zee tot een graad of 11 in het binnenland. De wind uit naar het noordwesten is meest matig, kracht 3 à 4. Na morgen blijft het rustig en droog weer met vooral landinwaarts veel bewolking. Later in de week iets meer kans op zon en ook wat hogere temperaturen, rond 12 graden. Radio 1 Het NOS Journal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 De PVV hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat staat in een boek van VVD-senator Schaap. Hij schrijft dat de PVV vijandbeelden creëert die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd. Premier Rutte laat weten dat hij zich niet herkent in het door Schaap geschetste beeld van de PVV. In Arnhem is vanochtend een dode vrouw gevonden. De vrouw van 30 is door een misdrijf om het leven gekomen. Ze zou zijn neergestoken. De politie heeft een 36-jarige man aangehouden. Volgens buurtbewoners is hij de man van het slachtoffer. En in Velsen-Noord woedt een zeer grote brand bij een afvalrecyclingbedrijf... waar veel oud papier ligt opgeslagen. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Mensen die wonen in de buurt van de rookpluim... krijgen advies om ramen en deuren dicht te houden. Dat waren de hoofdpunten. N.O.S. N.O.S. Radio King Langs de Lijn Met Robert Meder Ja, goedemiddag, NOS langs de lijn tot zes uur met straks natuurlijk het Sportforum. Ik zei het net al met uh, de gasten Thijs Regers, PSV-watcher van Voetbal International, John Falkers van de Volkskrant en Ton Boot is er natuurlijk ook. U kunt uw vragen weer sturen naar sportforum.nos.nl sportforum.nos.nl en dan zal ik ze voorleggen aan de panelleden. We zullen onder meer gaan praten over de Europa League, de Champions League... het gedrag van trainers langs de lijn en de rechtszaak van Turner Jeffrey Wammers. Maar eerst een schaatsen in Berlijn, de tweede dag van de wereldbekerfinales in Berlijn. De 500 meter is geschaatst, maar nu de 5 kilometer nog. Die is, als het goed is, bijna klaar, denk ik. Ja, ze zitten zit net op en Sven Kramer die kijkt op het middenterrein een beetje om zich heen... en uh, met eigenlijk de vertrouwde blik van... Wow. Kat in Bakkie, alles goed gekomen. Inderdaad, voor hem alles goed gekomen. Hij wint namelijk deze 5 kilometer in 6.1469. Uh, tweede wordt Bob de Jong. En ik ga gelijk even live uh, zo even een beetje meerekenen. Want het is allemaal van belang ook voor een wereldbekerklassement... puur genomen over de vijf kilometer, zoals we die dit seizoen gereden hebben. En dan blijft Kramer daarin Bob de Jong in dat klassementje... zo'n fictief klassementje voor. Dat betekent dat Sven Kramer uh, als beste vijf kilometerrijder van dit seizoen... van dat klassementje sowieso naar de weken afstanden gaat. Dat Bob de Jong naar de weken afstanden gaat met uh, uh, de tweede tijd na Kramer... En dat Jan Blokhuizen met zijn vierde plaats ervoor zorgt dat Jorrit Bergsma niet naar die WK afstanden mag op de vijf kilometer. En dat is dan eigenlijk wel de grootste verrassing. Dat Jorrit Bergsma die vorige week zo'n prachtig duel uitvocht met Bob de Jong op de vijf kilometer nu net ernaast schrijpt. Of op de tien kilometer nu net de naastrijdt op de vijf kilometer. Die vijf kilometer wordt dus gewonnen door Sven Kramer. Bob de Jong wordt tweede. Jonathan Cook wordt derde. En Blokhuizen wordt vierde. Kramer met de Jong en Blokhuizen op de vijf kilometer naar de WK afstanden over twee weken in Heerenveen. Het eindklassement van de World Cup wordt gewonnen door Bob de Jong. En dat is dan de World Cup. Het klassement over de 5 en 10 kilometers bij elkaar opgeteld... voor Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Eerder vandaag reden we ook de 500 meters, de tweede omloop. En dan was er een primeur voor Michel Mulder, de sprinter... die vorige week in Heerenveen voor de eerste keer in zijn carrière... op het podium stond van de wereldbekerwedstrijd... wint vandaag voor de eerste keer in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd. In 35-01 snelle tijd Blijft hij uh, met 300 30ste de Olympisch kampioen Tebe Mo voor. Jan Smekens eindigt op de derde plaats. En die Tebe Mo die ik noemde, die wint wel het eindklassement in de wereldbeker. Michel Mulder met Jan Smekens en tweelingbroer Ronald Mulder... naar de WK-afstanden op die 500 meter. Bij de vrouwen uh, werd de tweede 500 meter natuurlijk gewonnen door Jing Yu uit China. Dat is de wereldrecordhoudster en de wereldkampioen. Een sprint van dit seizoen voor Sangwa Lee en Christine Nesbit. Kersje Oenema op de zesde plaats, de beste Nederlandse. Zij gaat met Margot Boer en met Laurine van Riesen... naar uh, de wekenafstanden op de vijf kilometer. Dat betekent dat Annette Gerritsen op de 500 meter buiten de boot valt... en dat zij alles moet zetten morgen op de duizend meter. Anders is Annette Gerritsen na dit weekend klaar. Goed, we gaan je straks nog meer horen, hè? Dat, ja, we gaan nog de 1500 meter uh, rijden bij de vrouwen. En uh, ook daar gaat het nog om één ticket voor die weken afstanden. Leenstra is al zeker. Irene is ziek naar huis gegaan gisteren, is al zeker. Dus dat wordt een duel tussen Linda de Vries en Diana Valkenburg om één plekking. Dankjewel. Voor nu later meer. Even één opmerkelijke tussenstand. Bayern München speelt thuis tegen Hoffenheim. Uh, het is niet gebruikelijk dat we tussenstanden melden, maar ik doe het nu toch even. Met rust stond het 5-0. Ze zijn net weer begonnen. Ze zijn anderhalf minuut bezig en het is nu al 6-0. Dus ik ben benieuwd waar dat eindigt. Arjan Robben heeft ook nog een keer uh, gescoord. Dan wielrenster Marianne Vos die heeft de ronde van Drenthe gewonnen. Het was de eerste wedstrijd van dit seizoen uit de Wereldbeker-cyclus. Vos won na ruim 130 kilometer de sprint van een groep van zo'n 20 grensters. Landgenoten kist en werd tweede. En de Zweedse Emma Johansson derde. Floris van Orens sprak ze juist met Marianne Vos. Wat is dit voor overwinning? Ja, uh, een, uh, een hele mooie. Het is natuurlijk het begin van, de, van het seizoen. Dan is het heel fijn om, uh, om, om zo vertrouwen te kunnen winnen voor jezelf. En ook voor de ploeg. Het ging heel goed. Uh, met, met de ploeg uh, de wedstrijd. Uh, ...goed kunnen controleren. Zelfs in, in handen genomen. Uh, voor de sprint. Uh, ik voelde me goed. En dan, uh, ja, dan is het heel mooi als je... ...het werk van, van ploeggenoten van Rabobank... ...gewoon af kunt maken in de sprint. Ja, dus de eerste grote wedstrijd... ...is eigenlijk je tweede wedstrijd met deze nieuwe ploeg. Is het wennen? Ja, nou ja, goed nieuwe meiden. Dan is het altijd natuurlijk even wennen. En we hebben wel uh, al goede trainingskampen gehad. En de sfeer was al heel goed. En, ja, de, de wedstrijden voorheen zijn ook al heel goed verlopen met de, met de ploeg. Maar dan een, een overwinning in de wereldbeker, dat geeft wel iets extra's natuurlijk. Maar met alle respect voor jou en voor de ploeg, in hoeverre is dit een overwinning van jou of is dit een overwinning van de ploeg? Nou, ik, ik heb tot de laatste bocht eigenlijk geen, geen momenten stress hoeven hebben. Dus en dan is het zeker een overwinning van de ploeg. Marianne Vos, die dus de ronde van Drenthe won. In Shanghai zijn dit weekende de wereldkampioenschappen shorttrack. Gisteren een finale plaats op de 1500 meter voor Shinki Knecht. Uh, de vrouwenrelay-ploeg werd er uitgeschakeld. Er zat ook een hoop pech bij. Uh, vanmorgen, onze tijd, stond Knecht overigens weer in de finale. Dit keer op de 500 meter. En later moest hij met de relay-ploeg de lastige halve finale rijden. Tegen de sterke shorttracklanden landen Korea, China en de Verenigde Staten. Gaat hem eraan staan. De bondscoach aan de lijn, Jeroen Otter, Goedemiddag. Goedenavond voor jou. Ja, middernacht bijna. Ja, middernacht nacht je Goeiedag, um, Ja, het was een sterk bezette halve finale, zei ik al. En dan worden jullie eerste. Wat een verrassing. Ja, dat is natuurlijk zeker een verrassing. Als je bedenkt dat uh, die andere drie landen in de finale stonden... op het, uh, de laatste Olympische Spelen in Vancouver... dan weet je dat je uh, bij voorhand uh, echt alles uit de kast moet halen... om, om daar tegen te strijden. En dat, dat ging gewoon uh, formidabel. Het was echt een... Uh, een fabelachtige rit en uh, die zal nog wel een tijdje in het geheugen blijven hangen. Ja, vertel nog even hoe die verliep. Uh, die verliep, uh, uh, het is een 45-ronde race. Uh, de eerste tien ronden reden wij op kop. De Koreanen kwamen daarna over ons heen en die gingen tempo sleuren. Zoals we dat noemen, die gingen hoog tempo rijden. En wij zijn eigenlijk uh, op dat moment niet meer van de tweede positie afgeraakt. Uh, we zijn mooi mee kunnen rijden... En uh, achter ons waren de uh, Amerikanen en de Chinezen uh, constant het aan het wisselen voor die derde plaats. En uiteindelijk uh, vonden wij het uh, tijd met zo'n veertien uh, ronden te gaan om, uh, om de Koreanen voorbij te gaan. Want we hadden het idee dat we nog wat over hadden en de Koreanen wisten hier en daar wat. En uh, op dat moment zijn we niet meer van kop af geweest. Uh, we trokken het, uh, het hard aan. En achter ons uh, gingen ze vechten om, om met ons mee te gaan. En ja, dat, <laughs> dat uh, kan je alleen maar van dromen op het moment... dat we in zo'n uh, zo situatie terechtkomen. Maar uiteindelijk uh, blijkt het genoeg voor de winst. Misschien zijn we wel veel beter winst... dan we denken. Ja, misschien wel, ja. ja, ja. Ik moet zeggen, het gebeurde natuurlijk ja, dagelijks... dat je de Koreanen, de Amerikanen en de Chinezen... in de wel naar huis rijdt. laatste World Baker-wedstrijd van het seizoen... een paar weken geleden in Dordrecht deden we hetzelfde. Uh, toen wonnen we de finale. En uh, ja, blijkbaar... Uh, heeft dat uh, genoeg vertrouwen gegeven om ook in deze halve finale. Uh, dusdanig te rijden dat we ja, morgen in die finale staan met de Canadezen. Uiteraard weer met de Koreanen, die waren tweede achter ons in de halve finale. En. Uh, Japan. Eens even kijken wie er nog meer is hè, met de Japanners, ja. ja. Um, het zijn niet de meeste tegenstanders dat zij al. Wat is te mogelijk, denk je, morgen in die finale? Nou ja, ik moet heel eerlijk zijn. Als, als we vandaag. Uh, ja, Je bent gewoon favoriet ja, ik, nu, dat kan, je, uh, dat kan je zeggen. Ja. We rijden rechtstreeks de Koreanen nu uh, op achterstand. Uh, maar we moeten heel eerlijk zijn. Die Canadezen, dat is, een, uh, dat is echt een, een, een short-track uh, relay-land bij uitstek. Uh, en die gaan het morgen. Uh, die hebben natuurlijk die wedstrijd van vandaag ook goed gezien. En die zullen we vandaag nog eens een keertje even nakijken uh, op de video. En daar zullen ze ongetwijfeld een tactiek gaan toepassen om het zo, ons zo moeilijk mogelijk te maken. Uh, maar het is uh, heel eerlijk. Er staan vier landen aan, aan, de, aan, aan de startlijn. En uh, drie gaan er uh, naar huis met een medaille. En uh, wij gaan er alles aan doen om uh, een van die drie landen te zijn. Nog even naar het individuele toernooi. Shinky Knecht, finale, plaats op de 500 meter. Dat is niet uh, zijn beste afstand, heb ik me doen laten vertellen. Maar uh, dat hij die finale uh, heeft uh, afgedwongen. Geeft dat aan dat het gewoon zijn seizoen is? Dat hij gewoon in vorm is? Hij is het hele seizoen al, al, al heel goed in vorm. Hij, hij rijdt gewoon uh, uh, sterk. En hij krijgt steeds meer vertrouwen. En in, in onze sport uh, is dat vertrouwen erg belangrijk. Je rijdt niet tegen de klok, je rijdt tegen verschillende tegenstanders. Je zal dus op een gegeven moment dingen moeten doen die je in de training niet kan oefenen. Je, je ligt op veel hogere snelheid, dat je soms in de training kan, uh, kan imiteren. En dat heeft hij in de afgelopen maanden met wereldbekerwedstrijden prima kunnen, kunnen oefenen. En hij heeft al die, die oefeningen heeft hij nu uh, het in de finale plaats uh, ja. vandaag. Ja, de 500 meter hij, hij, en de, de 1000 probleem, meter... He. Ja, de duizend meter, uh, die, die, die, moet, die komt er ook nog aan. Denk je dat hij op allebei een grote kans heeft op een medaille? Zijn dus duizend meter is over het algemeen uh, zijn sterkste afstand. Je zei net al, 500 is niet helemaal zijn ding. Dat komt gewoon uh, vanwege zijn startsnelheid. Hij, hij komt net op dat startsnelheid tekort. Dat betekent dat hij na een ronde over het algemeen een paar meter achter ligt... en dan moet hij dat gat dichtrijden. Maar dat betekent ook dat je achter ligt dat je weer andere tegenstanders voorbij moet rijden. En op die hoge snelheid... Uh... En met de kleine ruimte die geboden wordt... is dat niet altijd eenvoudig. Op een duizend meter is die startsnelheid wat minder van belang. En uh, tactisch gezien rijdt hij prima. Hij heeft een topsnelheid... Dus uh, je zou 1 en 1 bij elkaar kunnen optellen. En dan krijg je misschien net iets meer dan twee. En dan uh, gaan we morgen misschien weer in die finale. Ja, nou hartstikke goed. En Niels Kerstelt uh, die haalde het net niet. Die zat in een drukke halve finale. Uh, de normaal gesproken rijden vier. Nu waren er vijf of zes. Heeft misschien ook een rol gespeeld. Kreeg, kreeg een penalty. Maar goed, haalde het dus niet. Jurine Ten Mors en Anita van Doren die uh, stranden in de kwartfinales. Wat, kunnen we nog iets van hun verwachten op de duizend meter morgen? Ja, ik denk. Uh, Anita, die, uh, die had gisteren helaas haar, haar relay uh, wat verplutst. En uh, die moest daar eerst uh, mentaal toch weer overheen uh, stappen. En dat heeft ze eigenlijk gedaan met een, met een prima serie 500 meters. Uh, uiteindelijk je wordt je er in de kwartfinale uitgegeven. En dan heb je de rij alweer voor de derde keer je 500 meter. Uh, Jorien uh, kwam helaas. Tegen een penalty aan, dat betekent dat ze een straf oplieven en die verder mocht naar de halve finale. Uiteindelijk in haar kwartfinale race tegen de uiteindelijke wereldkampioen op de 500 meter. En Die volgde ze eigenlijk met uh, relatief gemak. Uh, helaas een inschattingsfout. En uh, ze wordt bestraft met een penalty. Ja, zo hmm. zei het. Uh, morgen zal ze uh, ja, ik, ik denk uh, weer een kans maken op, uh, op een uh, topklasse. Uh, ja, hoe anders kan het lopen hè? gisteren? Inderdaad, die fout in de relay ploeg bij de vrouw een gebroken schaats. Uh, treun is al om, en kijk waar we vandaag staan. Het ziet er toch hartstikke mooi uit. <lacht> ja, maar ja, dat, is dat is onze sport ook een beetje. En dat kenmerkt de atleet als, uh, uh, als, als shortrecks moeten zijn. Nee, hey, uh, het, het, het verdriet en de winst die liggen over het algemeen... en de vreugde die liggen heel dicht bij elkaar. Het, ja. het gaat allemaal om split-second beslissingen. En uh, ja, vandaag pakte het zeker bij die heren prachtig uit. Nou, hartstikke goed. Dankjewel uh, Jeroen Otter, voor uh, dit moment. De bondscoach van de Showtrekkers. wel trusten en tot morgen. <laughs> ja, tot morgen. Goed, just. Oi, oi. Dag. Uh, dan in Istanbul, daar worden dit week de wereldkampioenschappen indoor-atletiek gehouden. Daar hebben we ook veel aandacht voor. Een kleine Nederlandse equipe is afgevaardigd naar Turkije. Vandaag uh, mochten onder meer de Nederlandse vrouwen aan de bak op de 60 meter. deden twee landgenoten mee, Daphne Schippers en uh, Jamil Samuel. Leon Haan in de studio, hoe hebben ze het gedaan? De een deed het goed, de ander matig. Uh, Daphne Schippers plaatste zich uh, voor de halve finale. Ze liep een tijd van 7,28, werd tweede. Dat gaf dus rechtstreeks uh, toegang tot de halve eindstrijd. En de andere Nederlandse Jamiel Samuel werd nummer vier. Mm. liep een tijd van 7,47. 47 en uh, ging niet op basis van haar tijd door naar de halve finale. Ja, dat is dus een beetje teleurstellend. Aan de andere kant, je zag wel heel goed dat Samuel niet echt de pure snelheid heeft. Mm. Maar hij moet wel bijgezegd worden, ze dus is nog maar 19 jaar. Ja, Daphne Schippers, daar gaan we even naar luisteren. Ze dus vertelde kort van de brink. Ons verslag daar ter Dat winnen geen doel was, het bereiken van de halve finales was belangrijker. Ja, meer hoef je sowieso niet te doen, natuurlijk, want je wil gewoon door. En je wil zo min mogelijk doen? Uh, energie sparen? Nee, ik wilde wel gewoon even lekker doorlopen. Maar technisch was het echt uh, geen goede race. Nou ja, beter nu dan uh, straks. Wat mankeerde eraan? Uh, ik ging heel erg uh, voorover hangen. Dus uh, het was meer een achterpendel dan dat mijn knieën mooi naar voren kwamen. En mijn start was een beetje traag. Goed begin. Maar hoe komt dat dan? Nou ja, dat, uh, dat maakt nu niet uit. Ik ga nu gewoon op naar de volgende. Ik heb geen zin om nu even stil te staan bij de oude races. Sommige atleten hebben er moeite mee om ochtends vroeg al echt op, uh, op snelheid te zitten. Speelde dat voor jou ook een rol? Nou, het is wel vroeg, maar ja, daar leef je ook naartoe en zo is het. En uh, probeer je zo goed mogelijk te presteren op die manier. Hoe heb jij de dag van gisteren beleefd, toen hier een wereldrecord op de meerkamp werd gevestigd door Natalia Dobrinska? Ik heb natuurlijk wel een groot deel gevolgd in ieder geval. Ik hoorde van Bart hier naar uitslagen. Maar ja, super natuurlijk. Ja. Dat wordt echt nog een leuk olympisch jaar denk ik. Want iedereen heeft gewoon super goed in indoor. Ennis was de grote favoriete. Tjernova was een goede tweede. En dan wint een derde. Is dat wonderlijk? Ze hadden het niet verwacht, denk ik. Ik, dacht, uh, ik had wel verwacht dat ze een podium zou halen. Maar ze heeft al zo goede punten gehaald. Uh, met, uh, volgens mij altijd het uh, nationale kampioenschappen. Dus ja, al verwonderlijk is... Ja, ik denk niet dat ik het helemaal verwacht had, maar het is natuurlijk supergoed. Terug naar jouw halve finale en wellicht ook finale, uh, wat verwacht je dat nodig is om uh, hier in de eindstrijd te komen? Ik denk dat je wel rond 27 uh, moet lopen, ja. Om uh, door te kunnen. Ja. 719 jouw PR, dat moet eraan. Het zou leuk zijn. Daphne Schippers was dat. Leonhaan, uh, uh, kan ze de finale halen? Nou, het wordt heel erg lastig, want uh, de concurrentie is groot. Daphne Schippers is ook, is ook 19 jaar. Um, de loting is inmiddels bekend. Zij neemt het op tegen Tiana Madison, een hele snelle Amerikaanse. De snelste dit seizoen. Laverne Jones, ook supersnel. En Muriel uh, Ahuré. Dat zijn eigenlijk drie atleten die beter en sneller lopen dan Schippers. De Met nummers ook. 1 en 2 plaatsen zich automatisch voor de finale. En dan kan kunnen er ook nog de beste twee verliezers uh, door naar de eindstrijd. Ja, ze moeten optimaal lopen van start tot finish. Ja. Kort uh, zei het al even, dat wereldrecord op de vijfkant, dat deed zij niet daarmee trouwens. Uh, uh, Schippers, wat, is, wat is haar doel? Voor de ah, spelen? Dat, ja, nou ja, dat, dat is een beetje moeilijk. K kijk, zij ze zegt, ik ben vooral uh, meerkampster en ik doe de sprint erbij. Uh, terwijl iedereen denkt, van ze kan misschien beter naar de sprint, want uh, op de meerkamp heeft ze toch nog wel duidelijk wat mindere onderdelen. Maar ja, goed, nogmaals, je moet zeggen, ze is 19 jaar, ze heeft nog hmm. een lange weg te gaan. Uh, ze is genomineerd inderdaad uh, voor de Spelen op, uh, op de zevenkamp, maar ook op de 200 meter. Ja, kijk, ik denk dat zij in de toekomst uh, meer richting die sprint zou moeten gaan. Want ja. wat wel duidelijk is op de meerkamp, dat je toch ook wel flink kracht moet hebben. En ja, nou ja coördinatie, dat is natuurlijk heel, heel, heel erg van ja. belang. Je ja. zag gisteren dat Jessica Ennis, die uh, redde dan net niet tegen de sterke Dobrinska. Dan hebben we het weliswaar over de vijfkamp indoor. Maar buiten zie je ook wel dat die echte sterke vrouwen, dat die ja. toch heel goed scoren. Allebei kan niet, hè? Nee. Nee, gewoon nee. fysiek niet haalbaar als je dat... Uh... Nah, het, is fysiek niet, het is fysiek niet haalbaar, ook met al die, met al die voorhondes. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, de mannen hebben ook een uh, Meerkamp uh, afgewerkt. Uh, ligt daar ook een wielrecord uh, op de loer? Ja, ja, ja, ja. Want de Amerikanen Ze zijn goed bezig daar. Ja, ja. Nou ja, uh, Ashton Eaton is uh, het supertalent eigenlijk uh, momenteel op de Meerkamp. Er zijn zes van de zeven onderdelen zijn nu afgewerkt. Hij had gisteren had hij een hele goede dag met een vertesprong van 8 ,16 meter 16. Dat is echt gigantisch. Daarmee zou hij heel goed in de individuele finale bij het verspringen voor de dag kunnen komen. En vandaag begon hij met een 60 meter hoorde, 7,68. Uitstekend. Polstak hoogspringen, 5,20 meter. En nu heeft hij op die afsluitende 1000 meter heeft hij een tijd van ja, iets minder dan 2 minuten 40 nodig. Om zijn eigen wereldrecord te verbeteren van 6568 punten. En hij kan vijf seconden sneller. Dus normaal gesproken zeg je dat uh, zit uh, in, in de, de pocket. pocket. Ja, ja precies. Sharone ja. uh, Bakker die heeft uh, halffinale hordes gelopen, als het goed is nu, net. Ja, oh. ze is uitgeschakeld. Dat is jammer. Uh, maar aan de andere kant, uh, eerste toernooi voor Sharone Bakker. Uh, heeft eigenlijk heel verdienstelijk uh, gedebuteerd. Ja, uh, ze kwam 700ste tekort voor een uh, uiteindelijke finale plaats. En uh, ze finisht al zevende, 8-18. Hm. Maar goed, het is uh, een, een nieuw talentje erbij. Goed, dankjewel. Graag Leon Haan, Bayern tegen Hoffenheim. Ja, nog een half uur, het is al 7-0. We houden u op de hoogte. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Het ja. is tien voor vijf. We gaan met het uh, forum beginnen. Uh, ik verwelkom als eerste, omdat hij gewoon dicht bij me zit. John Volkers, <coughs> uh, journalist van de Volkskrant. Goedemiddag. Heb jij een moment van de week? Mijn moment van de week komt uit... Uh, Olympisch Sportcentrum Papendal. Daar werd het Olympisch Geloof deze week beleden. En daar was onze kroonprins aanwezig. Dat is het IOC-lid van Oranje. En die vertelde dat als wij als Nederland... de Olympische Spelen van 2028 zouden krijgen... dan vermoedde hij dat... dat zei hij op toneel... dan vermoedde hij dat er... 1 miljard euro uit onze interne markt aan sponsoring zou komen voor dat event. In die zaal waar hij tegen sprak zat Ton van Happen... toernooi-directeur van het WK Tafeltennis 2011. Dat is failliet gegaan op basis van een te geringe opbrengst aan sponsormiddelen. Daar zat ook Jaap Wals, directeur van de KGU, Die organiseerde twee jaar geleden het WK tunnen en die moesten het bijna teruggeven omdat ze geen hoofdsponsor konden hebben. Kortom, onze prins die denkt dat er in 2028 2000 keer zoveel uh, sponsormiddelen zal komen als die arme turnitjes en tafeltennissers graag hadden willen hebben. Ik noem het een sprookje. Dankjewel. Eh, uh, ja, th Thijs uh, Slegers, nou jij? <laughs> ja, ik heb niet zo'n mooi <laughs> space voor je, bordje. <laughs> <laughs> wat is jouw moment van de week? Ik denk dat het over afgelopen donderdag gaat. Uh, nee, uh... nee, dat nee, gaat toch niet gisteravond. Nee, ik uh, heb goed nieuws meegenomen. Dus Eindhoven. Je komt er een al anders gaat hij piepen. Oh, Kijk, oh okay, daar gaat hij, sorry. Ja. Ja. ja. Hij piept een <hums> beetje mijn oor vandaag. Uh, ik heb uh, gezocht naar toch wat goed nieuws uit Eindhoven. En dan kom ik helaas niet in het Philips Stadium op Teardank terecht voor de mensen van PSV, maar aan de Aalsterweg. Ik heb er gisteren even een kop koffie gedronken bij het bestuur van FC Eindhoven. Dat doe ik wel vaker even bijpraten. En dan, ja, ik volg die club uh, ja, ook redelijk op de voet. Omdat het uh, interessant is. Tweede BVO in, uh, in de stad. Je hebt er gisteravond weer gewonnen. En dat is echt heel erg knap. Want ze staan uh, nu vast op die derde plaats. En dat is voor het tweede jaar op rij, Met de kleinste begroting van het betaald voetbal. En FC Eindhoven bewijst dat uh, als je de juiste mensen op de juiste plek neerzet. dat je helemaal niet zo heel veel geld hoeft uh, te hebben. om... Uh, goed betaald voetbal te kunnen spelen. En ambitie en drive en innovatief zijn. Uh, dat is ook nog iets uh, ja, wat waarde heeft in het uh, in de profvoetbal. En dat vind ik mooi om te zien. Goed, dankjewel. PSV komt straks uitgebreid uh, aan bod. Er is inmiddels ook een, uh, een mail speciaal voor jou uh, uh, binnengekomen met uh, zeven vragen. Die gaan we straks in no time heel kort even uh, beantwoorden. Dus je komt aan de beurt. Tom Boots. <laughs> Ja, ik, ik, ik, ik Tom, vind, goedemiddag. ik Ik vind Van Thijs leuk. Dus PSV kan eigenlijk veel leren van Eindhoven. Dat is eigenlijk de les, hè? Uh, ja, goed kijken is belangrijk in, in, in het voetbal. en in, in de topsporten. Juiste ja. spelers halen. Dus ja. Faber oh. moet een man worden. Ja. Uh, Faber zou een versterking zijn voor de technische staf van PSV. Maar niet als hoofdtrainer, denk ik. Daar moet je nog iets meer bagage nou, voor. Mag, mag Tonnen nu eindelijk uh, he, he, Mag ik eindelijk? Ja. Nee, Ik wil het even over uh, Soleimani hebben. Die is voor vier maanden uitgeschakeld. Laten we zeggen, de, een van de beste spelers van Ajax. En toen dacht ik aan de coach, Frank de Boer. Die toch wel wat voor zijn kiezen heeft gehad dit seizoen hoor. Met hele zware blessures van hele belangrijke spelers. En als je op de lijst, uh, ranglijst krijgt, uh, staat die, kijkt, staat hij nog vierde. En uh, heeft gewoon ook nog een goede kans op het kampioenschap. Ik wil dus uh, Frank een heel groot compliment geven. Dat heeft hij ongetwijfeld gehoord. We gaan het uh, in de sneltreinvaart even over de uh, Europa League hebben. Voor PSV gaat het lastig worden om die kwartfinale van de Europa League uh, te bereiken. Het werd uh, 4-2 in Valencia, voor Valencia. PSV zorgt er in de slotfase nog voor dat de ret return niet helemaal een formaliteit is. Ja, ik, ik, ik ga met een heel ander gevoel naar, uh, naar, uh, naar de volgende wedstrijd. Kijk, vorig jaar hadden we, hadden we bijvoorbeeld uh, bij maar ook, ook in, in Lille ook zo'n soort wedstrijd. En repareren repareren met 2-2. Uh, en, uh, en Benfica, dat is, is 4-1 en nu 4-2. Het zijn wel een beetje vergelijkbare wedstrijden. En, uh, nou, en nu gaan we ook met kan je ook met zo'n gevoel richting, uh, richting deze wedstrijd gaan. Dus uh, ijs is nog open, ik ben ook wel realistisch. Ja, het is wel te tegenstander van een heel, ploeg, ja, een heel goede ploeg uh, die uh, heel uitgebalanceerd is. Ja, en uh, en heel, veel, heel veel technisch en uh, ja, heel veel voetbalvermogen zit erin. Ja, dat was uh, Rutte, trainer van PSV. Uh, Tijdens 4-2, mag PSV nog in de handen knijpen. Of niet? Ja, absoluut. Dat had uh, ook uh, 7-2 kunnen zijn. 7-3 misschien, want met schreef nog een kantje in de eerste helft. Maar normaal gesproken zit dit een gelopen koers. Maar wat ik me heel erg stoort is dat Rutte het vergelijk treft... met die wedstrijd van vorig jaar tegen Liel. Liel speelde destijds uh, met een uh, ongeveer tweede helftal. Die hadden acht spelers uit de basisploeg gelaten. Waaronder de drie grote sterren die daar destijds speelden. En daar speelde PSV 2-2 gelijk tegen. En eh, Valencia eh, speelde eh, donderdagavond in, met een, een goede ploeg, gewoon een A-ploeg van ze. En komende donderdag eh, komen ze ook met een A-ploeg. En eh, dan mogen ze alleen Soldado de spits niet opstellen. Maar die zullen normaal gesproken in Eindhoven gewoon oordop stellen... en met een kleine overwinning eh, terug naar Spanje maar, keren. Maar John, heb jij de wedstrijd ook gezien, John Volkers? Vond je ook niet dat PSV ver onder de maat speelde? Of, Onvolste... of is dit gewoon het, het verschil wat we moeten accepteren tussen Valencia en de Nederlandse ploeg? Nou, ik vond ze wel slap opereren, eerlijk gezegd. Ik dacht dat, dat ze met veel meer vuur zouden vertrekken na die oorwassing tegen FC Twente. Maar ik kon dat niet zien. Ik heb de, ik heb de eerste helft bekeken. Ik was niet onder dus Na, na 3-0 heb ik er, geloof ik uh, toen heb ik het toestel uitgeschakeld. Die 4-2 dat viel me on ongelooflijk mee. Dus ik nog... denk dat heel veel mensen in Nederland ja. inderdaad bij 4-0 de tv hebben uitgezet en de volgende dacht heu. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, uh, Valencia stopte na een uur met voetballen. Die mensen dachten van uh, 4-0. Uh, dit PSV is niet zo heel erg goed. En, maar dit PSV bleef nog wel, een, wel wat proberen. En, uh, er waren al wel wat geluiden uit Spanje komen... dat Valencia niet zo'n hele sterke verdediging heeft. En, mm. ja, dat was ook wel zichtbaar. Ja. En, maar die van PSV is nog vele malen zwakker. Een paar opvallende dingen. Uh, Willems begon en na een half uur uh, kwam Pieters er voor hem in. Uh, eerst dat maar even. Ja. moet je daarvan denken? Is dat gewoon... Tactisch ingrijpen of? Nou ja, dat was uiteindelijk een tactische ingreep, maar ik vind uh, dat je als trainer dan ook wel zo groot moet zijn om toe te kunnen geven dat je uh, de kracht van Willems hebt. Overschat of, of de, de tegenstander onderschat, ja. Of, de, of de, de rechtsback van de tegenstander, want die zorgde eigenlijk voor de onrust. Hè. die liep voortdurend naar ja. voren. Dat is een beetje de Manolev van Valencia, maar dan met maar iets, dan meer, iets meer kwaliteit. <laughs> en dat is overigens geen sneer richting want dat is gewoon de wet in de voetballerij. Dat daar wat betere spelers voor nee, bij VI zijn jullie niet zo van de sneer richting Manolev toch? Nou, ik persoonlijk niet zo. Inderdaad, maar er zijn wel wat mensen bij ons die, die daar een handje van hebben, inderdaad. Maar zonder gekheid. Um, ja, kijk, uh, uh, Jetro Willems is een geweldig talent van Oranje onder 19 De jongen is 17 jaar. En uh, als hij dan uh, in mijn moet gaan voetballen tegen dat soort jongens. Ja, ik denk dat je dan ook niet moet aandoen hmm. na zo'n zware periode. En als dan uh, Dries Mertens, een van de meest gelouterde spelers... als je kijkt naar de leeftijd uh, van PSV, als hij hem dan zo in de steek laat... Ja, dan kun je ook uh, ja. dan kun je een andere keuze maken. Of je moet een afloop zeggen van ik heb het niet zo slim gedaan. We ja, geven heel kort, we hebben nog maar 45 seconden. Wijnaldum die via internet hoort dat hij niet in de basis staat. Ja, Wijnaldem zag op internet dat zijn positie wel eens... ter discussie zou kunnen komen te staan bij de trainer. Oh. En, uh, ik denk dat het een, uh, ja, als dit echt waarheid is, dan is het niet heel erg slim van hem. Want hij had ook wel in de gaten dat hij uh, tegen Twente echt een van zijn slechtste wedstrijden van het ja. seizoen heeft gespeeld. Dus dan kun je in de beurt komen. of we gaan een hele nieuwe fase in. Van de moderne communicatie. Van de, op, de trainer die via, via, Twitter, via Twitter op de iPhone. Dat weet of je wel of niet in de basis staat. Niet met Fred Rutte in ieder geval. Goed. Dit was de warming-up van het sportforum. Zometeen uh, na vijf, uh, het volledige duel, laten we het zo maar zeggen. Na ja, het ennema van 5 uur. Bij Bidenhovenaan nog steeds 7-0, nog 21 minuten daar. Laat u meevoeren naar de wereld van tango's en tradities. La -la Na Boeen als ...naar de wereld van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges. Seniors, just... Luister morgen naar de documentaire Heimwee naar het Heden. Heimwee is een rare ding. Soms je moet je weg gaan om dichterbij te zijn van de plaats die je hebt achtergelaten. In de voetsporen van Jorge Luis Borges. Morgenavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.